Middernacht, het begin van zondag 24 april. Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Oud-minister Max van der Stoel is overleden. Hij was lid van de PvdA en had een grote internationale staat van dienst. Hij was onder andere minister van Buitenlandse Zaken, Tweede- en Eerste Kamerlid, permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties en hoge commissaris voor de minderheden bij de OVSE. De strijd voor democratie en mensenrechten loopt als een rode draad door zijn carrière. Zo bracht hij als Kamerlid een vernietigend rapport uit over de Goenta in Griekenland. Na de val van het regime werd in Athene een pleinarm genoemd. Als minister koos hij vaak voor een gedegen en praktische benadering van internationale vraagstukken. Daardoor kwam hij soms in conflict met de linkervleugel binnen de PvdA, die een idealistischer beleid wilde. In 2001 voerde hij namens premier Kok besprekingen met Gorge Zorregieta, de vader van prinses Maxima. Van der Stoel wist Zorregieta ervan te overtuigen dat hij niet naar het huwelijk van zijn dochter met prins Willem-Alexander moest komen. Max van der Stoel is 86 jaar geworden. President Saleh van Jemen is bereid om binnen een maand af te treden. Hij stemt in met het vredesplan van de Golfstaten. Ook de demonstranten die het vertrek van de president eisen... hebben met het plan ingestemd. Dat betekent dat er een onmiddellijk einde komt aan de protesten. De afgelopen dagen werd nog gedemonstreerd tegen Saleh. Brian May heeft in Vlissingen de Eddie Christiani Award gekregen. De gitarist van de Britse rockband Queen krijgt de prijs... omdat zijn geluid uniek is in de wereld. Je herkent het binnen vijf seconden, zegt de jury. De Eddie Christiani Award is voor gitaristen die hun sporen hebben verdiend in de internationale popwereld. Eerdere winnaars waren onder andere Jan Akkerman en Ad van den Berg, bekend als Burk. Het weer, het koelt af tot een graad of negen. Morgen opnieuw zonnig, het wordt 21 tot 26 graden. Later in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting Sophie Hilbrand. Ja, iedere nacht ontvangt Patrick Lodiers hier in het College Hotel in Amsterdam een gast waarvan hij vindt dat die persoon het verdient om in een prachtige kamer eens goed bij te komen van de afgelopen week. Nou, is Patrick deze week op reis in Rwanda. Dus heb ik het genoegen om hier een uur mijn gast te interviewen. En deze week is dat de comedian en televisiepresentator en producent... die net nog live op televisie was. Vanavond was de eerste aflevering van Comedy Live. Live comedy scènes op televisie. Mijn gast vanavond is cabaretier, comedian en televisiemaker... Jan-Jaap van der Wal. En ik ga aankloppen op de hotelkamer waar hij als het goed is uh, zich bevindt. En dan hopen dat hij niet al in slaap gevallen. is kapot. Hé, hey. hey, Jan-Jaap, nou... Net nog gezien. Hi, hoe hey, gaat het? hallo. Ja, gaat supergoed. Nou, welkom in deze kamer. Ja, wat vind je ervan? Of, of moet, moet jij mij welkom heten in deze nee, kamer? Nee, want jij doet open voor mij, dus dan zeg jij welkom. Um, Zal ik jou eens wat vertellen? Vertel eens. Ik heb in deze kamer geslapen de nacht voordat ik ging trouwen. Oh. Alleen dus? Of ja. Of is niet zo ouderwets? Zijn we nu ook de radio? Ja. Oké, okay, ja, alleen. <laughs> Nee, tuurlijk alleen. Maar dat is exact deze kamer. Dat meen je niet. Echt waar. Vindt nou, nou... En wat ging het raar, er toen? Ja, nou ja, vind ik een beetje... Nou ja, nee, nee ja. wat doe je dan? Zo'n avond voordat je gaat trouwen. Nou ja, ik, ik kom ik wil voor de mensen die nu, nu net luisteren... Ik, ik kom dus net vijf minuten geleden hier aan... en ik loop deze kamer in en ik denk... Hè, maar, maar in deze kamer heb ik geslapen... omdat ik ga altijd uit in dit uh, hotel. Tenminste, je kunt hier beneden drinken in de bar... Ja. En dat doe ik altijd vrijdagavond. Dus uh, toen ik ging trouwen, toen hebben zij, uh, mijn vrienden hebben een kamer geregeld voor mij. En dat was deze kamer. Maar is het niet veel slimmer als je vrienden een kamer regelen met de bruid de avond na je bruiloft? Ja, maar dat hadden we zelf geregeld. Ah. Maar voor, de dag voor, dan slaap je altijd apart. Ja. Zo doe je dat als je gaat trouwen. Dus zij sliep thuis. Zij en sleep jij sliep thuis in hotel. en ik sliep hier. En ik lag, of tenminste, slaap. Ik lag hier een beetje apathisch... te wachten tot het de volgende ochtend werd. En heb je, als je heel eerlijk bent, nog gedacht... ik kan ook, ik kan het ook niet doen? Nee, dat heb ik geen enkel moment gedacht. Nee. Nee, echt niet. Maar was je dan heel blij? Ja, ik stond wel op met, een, met een goed gevoel toen. Maar ik weet nog dat ik die, die dag daarna... want wij trouwden, zeg maar, eind van de middag... maar dat ik ochtends hier nog door moest brengen. En ik mocht begin van de middag. Dus een, ja, ik heb maar een beetje hier rondgelopen en zo. Je moet het echt maar één keer doen, hè? Ja. Dat trouwen. ja. Al was het alleen maar omdat de nacht daarvoor zo ingewikkeld is. Zo is. Ja, ingewikkeld. Hey, Hé, je komt net uit het Compeer Theater. Ja. Ik ook. Ik heb je daar in actie gezien. Omdat je de eerste uitzending, live uitzending net hebt gehad op Nederland 1 van ja. Comedy Live. Leg even uit, mensen zitten nu te luisteren, misschien geen tv gekeken, gekeken wat het voor programma het is. Ja, je hebt wat gemist. Nee, het is een, een, programma, een live programma waarin we live comedy brengen. Dat is eigenlijk. De, de, de titel uh, dekt de lading behoorlijk goed. Maar live comedy, het zijn, het zijn geen stilte, maar er zijn acht acteurs die live scènes spelen. Er zijn wat instarts en er is een, een live soort van nieuwsblokje wat ik presenteer samen met Sander van Oek Zeeland. En, um, en er is een gastpresentator en dat was vanavond Joris Lindse, ook al bekend weekend van Hello Goodbye. Ja, en waarom was dat Joris Lindse? Uh, omdat wij. Uh, omdat dat toevallig dan de eerste was. Ja, uh, je weet hoe dat gaat. Uh, er zijn honderdduizend mensen die je kunt verzinnen. En uh, er zijn honderdduizend mensen die je wil hebben. En daar zat Joris Linsen uh, overigens gewoon bij. Dus in die zin... Uh, maar ja, het wat maar, kan... nee, maar ik bedoel, wat voor iemand zoek je dan om die gastpresentatie? Nou ja, uh, moet hij al genstig ja, nee, zijn? Of nou ja, juist het hoef, nee, het hoeft niet. Het moet iemand zijn die, die een bekend gezicht is. En die bereid is om zichzelf in het programma te gooien. Dus mee te doen in de scènes en uh, zichzelf een beetje ook de hak te nemen. En hij had een soort openingspraatje. Dat deed hij vanavond heel erg goed. Ja. Met een aantal grappen erin. En wie uh, schrijft die grappen? Dat doet hij niet zo. Nee, dat doen wij allemaal. Ja. En dan voor de rest uh, doet hij mee in een aantal scènes. En is hij een soort... Deze week was hij het gezicht van het programma. Ja. Hoe ging het? Het ging uh, uh, heel erg goed. Voor de eerste keer zeker. Dat moet ik er wel bij zeggen, want je weet helemaal niet hoe dat, hoe dat overkomt of hoe dat gaat, omdat het live is en je, jij bent daar. Dat ja. is heel raar aan live televisie, dat jij daar op dat moment ook gewoon bent. Ja. Want normaal neem je iets op en dan wordt het gemonteerd. En dan ga je de dag daarna zelf ook zitten kijken en denken. Oh ja, ja, leuk. Maar nu was je er zelf bij en jij was ja. er ook bij in het publiek. Ja. En dat, dat was een goede energie die daar hing. Dus daar was ik wel heel erg tevreden mee. Ja. En wanneer kan je terugzien? Weet ik niet in de zin dat het herhaald wordt, geloof ik. Hoop ja, maar je gaat niet morgen een tapeje kijken. En Op dan zijn, uh, Ja. Mm, nou, misschien wel, maar... Zit je er vaak naast, qua gevoel? Dat je denkt, het was best goed, maar oh nee. Nou, ja, kijk, je, je moet je voorstellen dat wij zijn hier eigenlijk al de hele week... en zo niet langer week bezig, zeker met zo'n eerste uitzending. Dus wat, wat wij vanavond heel erg voelen als, als makers... is dat je iets hebt gedaan en iets hebt neergezet wat voor ons gevoel hartstikke goed is gegaan... en een enorme energie gaf in de zaal waar we ook dat rond waren. Dus wij zijn, uh, we hebben alle energie kunnen laten gaan vanavond. Ja. En natuurlijk, uh, we hebben een monitor daar... dus je, je ziet ook gewoon wat de mensen thuis zien. Ja. En je ziet dat de scènes gewoon gaan zoals je wil dat ze gaan. Ja. En jij bent ook producent van het programma? Dus ja. je bent ook televisieproducent tegenwoordig? Tegenwoordig, ja. Ja, goed is dat, hè? Heb je nog een format wat je aan wil bieden? Nee, hoor. Mensen uitnodigen in hun kamer. Die zijn we ook getrokken voordat ze gingen trouwen. Ja, inderdaad. Wil je iets drinken? Nou, ik weet dat ze hier hele goede whisky hebben. Dus dat ga ik zeker bij je ook bestellen. Mag dat? Ja, dat mag. Dan ga ik even de roomservice bellen. Wil je ook iets eten? Eten? Nou ja, weet ik veel. Ja. Wil je iets ja, eten? Nee, nee, nee. Dat moet ik niet doen. Want... Nou, ik ken het hier. Ze hebben hier hele rare pinda's. Ja, een soort van grote... Hallucinerende pinda's. Ja, grote kattenbrokachtige pinda's. Dat is niet Nee. En wat voor whisky wil je? Een Oban whisky zonder ijs. Ik weet echt heel goed wat ik wil, hè? Ja. Dag, Groemservice. Ik uh, zit hier met Jaap van der Wal. En die wil graag zijn gebruikelijke whisky. Dat is uh, de Oban whisky zonder ijs. Jazeker. En doe, maken er maar twee van. We komen er twee, hè? En dan schijnen jullie van die uh, rotsachtige pinda's te hebben. Heb je daar ook een schaaltje okay. van? Okay. Kom maar weer naar boven toe. Oké. Okay. Met uh, een paar minuutjes. Dankjewel. Dan ben ik dan toch benieuwd naar die pinda's. <laughs> In spanning wachten wij af, ook de pinda's. Maar waarom ben jij tv-producent geworden? Nou ja, het, het klinkt veel zwaarder dan dat het is hoor. Kijk, uh... Maar je hebt een bedrijf. Ja, dat is zo, maar ik ben, ik ben comedian en ik heb ook heel lang in het theater gestaan. En, en de waarin ik waaraan ik zat uh, werden steeds groter... in de zin dat, dat je steeds meer mensen ontmoet. En op een gegeven moment proefde ik een soort sfeer... ja, we, we lopen bij televisie tegen een aantal dingen aan... dan laten we het nou eens gaan doen op onze maar manier. Maar waar loop je tegenaan? Nou ja, je loopt er tegenaan dat zo'n programma was vanavond ook vanavond weer, aan, uh, je, je hebt met zoveel dingen rekening te houden. En uh, wat zo prettig is aan comedy, is dat het zo puur kan zijn. Dus het is één op één, wat iemand schrijft, dat wordt gespeeld... of je doet het zelf, dat zijn wij natuurlijk als comedians heel erg gewend. En bij televisie moet je vaak concessies doen. En dat ligt soms bij omroepen, en soms bij producenten, en soms bij de zender. Maar noem eens voor, geef eens een voorbeeld waar jij je dan aan ergert... op het moment dat jij als comedian iets goeds hebt... Want ik heb ook wel gelezen ergens, dat je hyperintelligent bent. Nou, dan is de tv-wereld natuurlijk zo, sowieso een omgeving waar je helemaal niet moet. Uh, nee, vinden. maar ik, je wordt natuurlijk, wij worden regelmatig gebeld door een, door een uh, omroep of een producent. Die zegt... Nou, we hebben nou dat en dat idee. En dan gaan we het zo en zo doen. En die en die gaan presenteren. En dat is leuk. En zou jij even uh, morgen drie grokken willen schrijven? En het liefst uh, gisteren nog en vandaag. En dan komt iemand anders en zegt. Nou, bedankt. En dan uiteindelijk dat voelt een beetje uh, een ja, beetje viezig, zou ik maar zeggen. Ik ja. Denk, ja, maar wij willen er ook iets over te zeggen hebben. Als en dat schrijver. is iets wat jij aan die boltafels die steeds groter worden, steeds proefde. Mensen die met ja, talent en... daar zaten en bij omroepen. Eigenlijk dachten ze, ja, maar daar willen ze mij iets laten doen... wat ik helemaal niet goed vind. Nee, en, en wij maakten ondertussen, dit was het nieuws... en de groep die dat maakte uh, is een hele talentvolle groep... die voor een deel ook betrokken is ook bij Comedy Live. En Gaan we hier, uh, nou, die was hier niet bij betrokken, maar Sander nee, van Op Zeeland. Sander van Op Zeeland en een aantal schrijvers. Ja. En vooral in, aan die kant uh, is het zo dat als je het talent hebt... wat we vanavond dan uh, hebben... en die zeggen met z'n allen, luister, wij willen dit doen... Dan, dan zit het dan meteen ook een soort van uh, energie die je moet hebben ook. En dan ben je eigenlijk al een beetje een je met zo'n grote groep... Ja. voorbij een aantal wetten of, of iemand, een ja, tv-directeur en... die zegt... ik wil daar ook iets over te zeggen hebben, dan zeggen jullie... Uh, flik hem op, ik, dat, wij gaan dat bepalen. Nou ja, dat is wel heel erg zwart-wit, want het, ik doe, uiteindelijk zijn er heel veel mensen... die daar ook heel goed in zijn om mee te denken, alleen... Het aantal keren dat je gebeld wordt voor een programma... waarbij schrijvers en grappen die daarbij horen een soort sluitkosten is... wat na de catering nog ongeveer komt... dat, dat werd op een gegeven moment wel heel erg groot, ja. Dat, vind je, dat, dat is wat jij ziet in het, uh, in het Nederlandse tv-landschap. Dat er zo met comedy over, tot, over het algemeen wordt omgegaan. Is dat waarom het zo vaak mislukt? Ja, omdat, omdat het is heel precair eigenlijk humor ja. op televisie en, er zullen ongetwijfeld mensen zijn ook vanavond die denken... nou ja, ik vond dat wel leuk of dat niet. En dat, dat is namelijk van humor het grappige... dat iedereen vindt dat hij leuk is en grappig is. En iedereen weet ook wat leuk en grappig is voor zichzelf. Dus iedereen heeft er ook een mening over. Ja. En uh, als je een informatief programma maakt... dan is dat weer heel erg anders. Dus het is heel erg kwetsbaar. Dus het is ook heel erg goed om dat juist nu te beschermen. Ja. En heb je het gevoel dat dat met... Vond je het kwetsbaar toch ook vanavond? Dacht je, er zaten wel een paar dingen het in? Het is extreem kwetsbaar. Ja. En uh, wij... We hebben een scène gedaan vanavond die, die uh, vanmiddag uh, in, uh, in de doorloop al moeilijk was. En die. We hebben vanavond ook nog een uh, soort generale repetitie gehad met het publiek erbij ook. Wat heel luxe is. Ja. Maar ook daar, ook daar was het zo dat je dacht, nou, ik weet het niet. Maar toch denk je, ja, maar die scène is goed en de actrice is goed. Laat het gewoon. Toch en welke scène heb je het dan over? Over de alarmcentrale scène. Oké, okay, daar wordt Lies Visserdijk. Lies Visserdijk. wat een echt... groot geworden met Gooise vrouwen. En nu... Ja, maar dat is echt een van de grootste ja. actrices die er is. Dus daar, daar heb je dan vertrouwen in. En dat betaalt zich uiteindelijk toch gewoon uit. Omdat die scène dan toch gewoon... Uh, om wel suprem gewoon toch goed gaat. Ja. Wat me wel opviel is dat jullie... niet per se heel... Uh, streng op het nieuws zitten. Dus dat jij, zoals jij kan stand uppen en gehakt van mensen kan maken... dat doe je minder in het programma. Ook in de scènes. Ja, maar dat, dat, dat heeft vaak mee te maken dat uh, de actualiteit is uh, vluchtig. En als er een verhaal is waar echt uh, uh, uh, vlees aan de botten zit... dan kan je er ook een scène over maken. Het is veel makkelijker om te zeggen... nou, gisteravond waren we een vechtpartij in het Vonderkwark... We gaan nooit meer, uh, oh, dan wordt meer. Ja. We gaan nooit meer, uh, we gaan nooit meer um, vrije kaarten uitdelen in het vondelpark. Ik noem ja. maar wat. Zo'n soort grap. Ja. Alleen om nou naar aanleiding van het vondelpark een scène te gaan schrijven, dat is dan wel heel erg veel werk weer. Ja, ik hoor, ik hoor luister hoor. Ik hoor je af mijn oor. <laughs> ik loop ondertussen weg. Hey, goedenavond. Nou, die noten zien er fantastisch. Ja, kom binnen. Ja, mag ik binnenkomen? Ja. Ik denk niet dat je deze notjes bedoelde. Goedenavond. Ah, de studentenhaver. Dankjewel. <laughs> een bakje nootjes en twee glaasjes whisky. Dank Dankjewel. Ja, super. Bent. Doeg. Fijne avond. Nou, cheers, Proost. op je eerste uitzending. Ja. En, nee, precies, uh, daar maak je komt... geen scène van. Maar het is wel echt een verschil, toch? Tussen dat jij als ten echt wel heel rigoureus met dingen om kan gaan. En dat, doe je min dat gebeurt minder, ook in de scènes... In het programma? Ja, maar ik denk dat dat ook moet ontstaan. En, uh... Maar ontsta waarom moet dat ontstaan? Want jullie zijn er toch best wel lang mee bezig al? Dat is dan toch ook een keuze, of niet? Nou, niet zozeer. Aan de andere kant, uh, er is ook niet zoveel gebeurd deze week. Ook wilders na dan. Waarvan je kan zeggen, nou daar kan je een hele scène omheen bouwen. Want daar, want daar moet je naar gaan kijken. En op een gegeven moment moet er ontstaan dat iemand bijvoorbeeld iemand na kan doen. Of zegt, van: nou lijkt me wel eens leuk om dat te doen en je hebt aan de andere kant ook weer weg te blijven uit het hele koffiedoende hoekje, want voor het werk ben je aan het concentreren hoe goed je wilders kunt nadoen, terwijl je je moet concentreren op de scène die goed is. Ja, de scène even dat is misschien wel leuk om te zeggen, het is toch live geweest, dus we verklappen niks dat uh, de scène met wilders en de rechters was dat er iemand is die, die constant al rechters 67 vraagt. Rechters heeft gevraagd. Nou, goed, dat vind ik dan een ja. leuke manier om op die manier dat onderwerp aan te pakken. Ja. Die vond ik ook leuk. Gelukkig. <laughs> ja, kijk. Jij niet? Jij niet? Nee. Nou ja, je merkt vaak, ik bedoel, ik heb natuurlijk net ook gekeken dat er zitten grappen in Dat op het moment dat het, dan is het bijna helemaal leuk, het filmpje of zo. Maar dan is net de clue moi. En dan ben je al, uh, dan is dat niet goed. Dat, dat, dat zo, zo gevoelig ligt het eigenlijk. Ja, ja, zeker. Nee, het ligt heel gevoelig. En zeker omdat het live is en het wordt live. er wordt een decor opgereden... en acteurs moeten zich razendsnel omkleden en moeten dan gaan zitten. Ja. Alleen de imperfectie daarvan en de lol die daarbij hoort... dat het ook een beetje mis kan gaan en dat het een beetje raar is... Ja, dat is natuurlijk iets wat, wat, je, nou wat je in de komende uitzendingen gaat zien. Dat de dat, dat, lol die dat met zich meebrengt... dat moet gaan over, overstralen naar de kijkers. Ja. Want als je de uitzending ziet, dan zie je jou... Vrij kort, eigenlijk een, uh, de nieuwsrubriek doen. Uh, maar hoe groot is je rol bij het maken van dit programma? Nou ja, uh, ik schrijf mee en uh, ik bepaal uh, mee en ik zorg dat de. Ik, uh, ik ben mede verantwoordelijk voor het uitzoeken van de acteurs en zo. Dus op die manier heb je je invloed in het programma. En ik vind het heel leuk dat ik daar ook een een enigszins bescheiden onderdeeltje van kan zijn... maar niet onbelangrijk. En, en daardoor krijg je wel mee hoe de energie in de groep is. Ja. En dat is heel bijzonder. En jij wil geen sketches doen? Nou, ik ben geen acteur. Dus uh, ik ben echt gewoon mezelf ook. Dus, dus heeft het gespeeld nog? dat mensen zeiden, nee, ja nee, nee nee nee geen, nee. Nee, ook geen enkele manier nee, <lacht> want dan denken ze toch god, wat, wat staat die ja Jaak daar raar te spelen? terwijl Remco vrijdag en Henry van Loon die kunnen transformeren in wat dan ook ja Bas Hoeflaak ja die is geweldig ja en ik heb al begrepen dat jij dat, het, is een, het zijn natuurlijk vrij autonome mensen allemaal zijn dat veel kapiteins op één schip um, ja Zeker. Hoe werkt dat? Want jij bent dan wel de kapitein. Producent. Nou ja, je hebt een, je hebt een, je hebt een kant van de scènes. Je hebt een, voor de mensen die gekeken hebben vanavond er zit nog een band ook. En die maken muziek. Dat is ook van invloed op het programma. Het, het, het wordt op een bepaalde manier in beeld gebracht. Nou, dat zijn allemaal uh, elementen en, en disciplines die bij elkaar komen. En dat moet gaan uh, klikken op een gegeven moment. En ben jij daar ook voor? Ik ben daar enorm voor. Nee, ik bedoel, ben je jij bent daarvoor Ik ben daar wel voor om, om, dat in de ga, om dat in de gaten te houden. Ja. ja. En hoe doe je dat? Door ben je dan een soort manager? Ja, door te kijken en door te leren. En dat, dat is het leuke aan. Uh, dit is een wereld die voor mij volstrekt nieuw is. Ja. Alleen het zijn gelukkig allemaal mensen die op vrij hoog niveau uh, iets doen. Dus de, de man die het in beeld brengt is, is een vrij hoge pief in die wereld. En de muzikanten zijn niet op hun achterhoofd gevallen... en zijn ook behoorlijk goed. En als je dat op een gegeven fluit, moment ziet... Van ja, Flauw ja. van tijden. Als je dat ziet gaan op een gegeven moment... en als dat het hele programma naar een niveau kan tillen... dan kan ik daar alleen maar met veel bewondering naar ja. kijken. Alleen aan de andere kant moet ik ook gewoon beschermen... wat wij in dat kamertje bedacht hadden... en wat wij nou zo leuk vonden aan die scène... dat dat ook overkomt uh, naar, naar, op televisie. ja. Wordt er goed naar je geluisterd? Nou, volgens nog wel. <lacht> ja. ja? En is dat een soort natuurlijk overwicht wat je hebt? Of een bepaald soort nee, arrogantie, dat mensen denken, oh, die jongens had wel beter weten. Ik doe dat vanuit de allergrootst mogelijk denkbare onzekerheid. Ja, Ja, absoluut. Ja, Alleen... Je bent een beetje tv zitten aan het spelen? Nee, ik ben het niet aan het spelen, ik ben het aan het leren. En, en, ik, en ik leer iedere dag iets. En het doet mij niet zoveel dat, dat, dat ik nou word aangekondigd als producent. Ik bedoel, het, is, het is meer dat het vanuit een heel andere hoek is dan in een theater. Alleen als ik in een theater had gespeeld... en ik was na afloop met een directeur aan het praten... was ik ook geïnteresseerd in hoe hij zijn theater runt. Ja. Hoe hij dat aanstuurt of waar hij mee bezig is. Dat vind je... ik interessante processen. En in die zin leer ik iedere dag nu weer wat bij. Maar waar ben je nu onzeker over dan? Nou ja, uh, je bent toch onzeker over hoe het overkomt. Of uh, wat mensen ervan vinden. En... Dus je staat heel erg voor een grap. Daarvan denk je, iedereen aan de kant, wij willen het zo. Maar ondertussen denk je ook nog steeds, als hij maar werkt. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ja. En dat kan ook zo ongelooflijk veel manieren misgaan. Ja, en, dus... en dan maar in je eentje op het podium heb jij dat in de hand... Behalve als een zaal heel slecht is, natuurlijk. Of ja. mensen lopen weg of begint weg. Maar het, het grote verschil met theater en televisie altijd is toch dat um, hoe crappy je ook bent, als sta je voor 16 mensen in uh, uh, Roelof Arendsveen, die 16 mensen komen voor jou. Dus daar is al een soort uh, acceptatie en een soort gevoel van: Nou, wij vinden jou leuk. Dus daar is al een enorme credit. En bij televisie. Ja. Of je nou maakt wat wij maken, of als je maakt wat jij maakt, of wat dan ook. Je komt toch met mensen in de huiskamer binnen. Enigszins onverwacht, of misschien wel uh, uh, op een verkeerd moment. Of mensen zitten in een heel andere concentratie. Dus dan moet het extra werken om het, om het uh, goed te laten zijn. Ja, omdat je ongevraagd komt. Dat hebben wij natuurlijk meegemaakt met de gekse dag. Ja. Een maand geleden op Nederland 3, daar moest je spelen voor Paradiso... Voor het goede doel. En daar was een zaal die kwam gewoon... Ja, die wist eigenlijk niet zo goed waar ze voor kwamen. Voor drie uur lang... Uh, cabaretiers en filmpjes en dingetjes. En dat was niet jouw zaal. En die praten er doorheen. En nee, maar dat de, was de, de hel, of niet? Dat, dat waren niet de leukste zes minuten van mijn leven. Maar het is, het is, heel, het is daarin ook heel bijzonder om te zien wat er allemaal mis kan gaan. Omdat je hier moet zo ongelooflijk veel uitleggen. Dus vanavond vanavond heb je gekeken naar een programma... waarvan niemand het ooit nog gezien heeft. Daar zie je acht acteurs waarvan je de aantal misschien ook nog niet eens kent. Je ziet ook eens Joris Linsen daartussen lopen. Denk je, wat moet die daar nou? En die gaat ook eens een monoloog houden waarvan je denkt... Hè, dat heb ik nog nooit gehoord. Nou, Dat zijn allemaal dingen waar je uh, uh, als kijker aan moet wennen... wat wij duidelijk moeten maken. Ja. Bij de gekste dag hebben dingen... wij hebben we geprobeerd in één keer iets duidelijk te maken... Terwijl we moesten 18 verschillende dingen uitleggen. Ja. ja. Maar dit zeg jij nu als enigszins uh, gerenommeerde tv-maker. Ja, dit is, is hoe het werkt. Of dat heb je je laten vertellen. Of dat, Hoe werkt dat? Ik zeg dat ook weer in alle bescheidenheid en in alle onzekerheid. Omdat ik, omdat ik wel snap dat het zo kan werken. Ja. Alleen mijn intentie is dat ik een, uh, een mooi en liefdevol programma wil maken. En met liefdevolken bedoel ik dat het, dat het niet gemaakt is... op een manier van, nou, we gaan maar even wat maken. We zien ja. wel. En we halen die erbij en we plukken ja, dat we erbij. Ja, we kijken wel even dat. Wat ik heel vaak heb meegemaakt. Maar dat je gewoon je hart erin legt. Ja. En dat al die acteurs... dat zijn allemaal hele goede mensen. Ja. En die zitten nu allemaal ook hun eerste talent. Er was net iemand die zei het heel mooi. Iedereen zit nu nog op zijn eerste talent. Dus een beetje op je, op je standaard van, nou, dit kan ik. Ja. Alleen op een gegeven moment, als dat gaat groeien en die mensen gaan vaker met elkaar spelen en dan komen weer andere scènes. Ja, dan kan dat naar iets komen wat echt, uh, waar, waar ik echt van kan zeggen dat het uniek is in Nederland. Doe maar. Ja, doe maar. <laughs> ja. En dat kwam in die zin bij BNN, het... omdat, omdat BNN volgens mij op die manier ook begonnen is. Ja. ja. En wat jullie, wat jullie met elkaar volgens mij ook hebben, dat je. Er zitten jaren bij dat je iemand erbij krijgt dat je denkt... nou, het zal wel, maar er zijn ook jaren geweest. Dat je denkt, wat een goede groep hebben we nu. En wat, wat is dat gaaf? Wat, wat en, en dat is waar het, wat mij betreft, in dit geval ook bij televisie om moet gaan... dat je dat de kans geeft. Ja, en het blijft altijd een risico. Ja. Toch? Ja. En waarom wil je Comedy Live maken? Of is dat een hele stomme vraag? Nou, omdat wij allemaal wel een beetje onder de indruk zijn van Saturday Night Live... Ja. En omdat comedy acteren in Nederland nog niks is. Henry Verloon is de perfecte comedy acteur. Maar er is dat, dat genre bestaat nog helemaal niet in Nederland. Je hebt satire, dit was het nieuws, ik het noemen. Uh, Voorheen kokspijkers. Je hebt opgenomen sketchcomedy, draadstaal, dat soort dingen. Ja. Maar echt dat live comedy acteren... Je hebt in Nederland nog niet echt comedyfilms. Ja, New Kids, maar dat is dan het enige eigenlijk. Ja. Maar dat vind ik wel een genre om... Uh, om uh, daar wil ik wel uh, moeite in gaan steken. En was je blij toen bekend werd dat het uh, primetime ook echt zaterdagavond Nederland 1 werd? Of was je liever ergens in de achterhoede begonnen op uh, Nederland 3 om een uur of uh, 11? Ja, maar het is zo dat... Um, Dan zit er geen geld, in? Nee, ook Nederland... Dat weet je nu ook. Dat, voor, de, voor de luisteraars ja. zal ik het even kort uitleggen. Er ligt ook ieder tijdslot ligt ligt een, een bepaald gedrag. Ja. Ja. En het programma wat wij maken is nogal duur omdat er allemaal decors moeten zijn en bladibla. Dus je moet wel op die zaterdagavond ook dat tijdstuk zitten. Ja. Maar natuurlijk wil je in alle gevallen liever een beetje in de luwte beginnen. Maar goed, aan de andere kant is het, hebben we nu ook vanavond eh, oprecht kunnen laten zien wat we kunnen. En ja. ik denk dat dat eh, heel goed is overgekomen. Er zit een sketchje in over het moment waarop mensen normaal niet er wegseppen. Dat is ook wel geestig. En dan... Zou je denken, het maakt ook niet zoveel uit hoeveel mensen er kijken? Maakt het je iets uit? Of alleen vanwege je bestaansrecht? Van als, ik, als, als er mensen kijken, dan mogen we nog een serie maken en anders niet. Of vind je het echt belangrijk? Nou, nee. want Ik vind het belangrijk hoe het, hoe het zich ontwikkelt, zal ik maar zeggen. Ja. Dus ik ben niet zo heel erg geïnteresseerd in kijkcijfers. Alleen als het bijvoorbeeld enorm zou stijgen... of het zou enorm dalen in de loop van de weken... Dan zou ik dat wel interessant vinden, ja. Dat, dat vind ik wel interessant aan. Alleen ja, de, de, het is nu 28 graden, geloof ik. Ja, je hebt echt pech. Dus er zitten ook natuurlijk allemaal mensen niet naar de televisie te kijken... die normaal misschien wel zouden kijken. Dus je ja. kunt daar ook helemaal niks van zeggen. Nee. We gaan even naar een plaatje. Ik had gezegd, zoek maar een leuke plaat uit. Je zei, je zoekt zelf maar een leuke plaat uit. <laughs> uh, Joris Lintzen was de, de gastpresentator. Volgende week is dat Mark Duijtert. De week erop, Henny Huisman. Najib Amali. Najib Amali. Maar Joris Linsen zit ook in een beentje. Joris Linsen en Karamba. En we hebben het nummer vuur. Heb je het al eens gehoord of niet? Ja. Oh, nou komt het. Kan staan zal ooit tot as vergaan. Al wat uitbundig bloeit, wat daarin of wordt gesnoeid. Alles wat leeft, dat gaat door. De kleinste kleuter wordt Het blad zal vergeten, het mooiste lied gaat vervelen. Wat dan is, wordt uitgedrukt, mooie bloemen zijn geplukt. Maar nu telt al in dit moment, ben ik blij dat jij hier bent. Ik klop, klop, ik explodeer. Ik word door vlammen verteerd. Vlammen in De storm zal luwen, de gaafste steen zal verruwen. Zelfs het zuiverste glas wordt nooit meer wat het was. Tijd om elkaar te bezitten, te verzengen en de Ja, dat was dus uh, Joris Linsen met de band Karamba en het nummer 4. Joris Linse was uh, de, de gastpresentator in het programma Comedy Live. Initiator en uh, ook presentator daarvan. Ja, Jaap van der Wal zit hier in de College Hotel in de hotelkamer. Waar hij verbleef de nacht voordat hij ging trouwen. Ja. <laughs> en nu ben je dus, ik noem je de hele tijd een beetje om te pesten... ook al uh, tv-producent. Je bent stand-up comedian. Je bent uh, uh, nou ja, televisiepresentator. Ook dan wel nu een beetje, he. En je bent artistiek leider van de Comedy Train. Ja. Sinds twee jaar? Ja, nou, vier jaar. Vier jaar. Ja. Hoe oud was jij toen je daar kwam? Zeventien. En wat, uh, wat was dat toen voor club, toen je je daar aanmeldde? Hoe groot was die club toen? Comedy Train zit in Amsterdam. Nou ja, er zaten toen... Uh... nou, ik, Er was een behoorlijk grote groep comedians al. Alleen we zaten toen in Toemler was sinds een jaar open en toen ik erbij kwam uh, was het nog zo dat op donderdag en ook vrijdag bij wijze van spreken za zaten nog maar dertig mensen. en Zaterdag was het af en toe wel eens uitverkocht. Maar het was wel een hele leuke, uh, leuke groep in de zin dat ik de eerste avond dat ik was aangenomen mocht ik meegaan doen in het weekend. Dat is een heel groot ding dan. Ik belde er al ooit op en die zegt nou... Oh heertje. Ja, je mag meedoen in het weekend. En toen weet ik nog dat ik de eerste keer kwam ik in de kleedkamer en toen zaten daar Theo Maas en Hans maar die En die zeiden, oh, jij bent die nieuwe jongen. Ik zei, ja. Dus toen dacht ik, oh jeetje. En toen moest ik ook nog optreden o, jee, op dezelfde avond als Theo Maas. Uh, maar dat ging wel goed. Maar dat was wel heel bijzonder, ja. Ja, want hoe word je aangenomen bij de Comedy Train? Je doet auditie. Voor en, uh, andere comedians die er bij zitten. Ook voor het publiek, maar ook voor andere comedians die erbij zitten. En... Uh, dat klinkt heel corporaal, maar goed, het is ook om te zien wat iemand heeft of kan. Of... En dan is het vooral niet de bedoeling dat je 28 grappen in een minuut kan persen... maar dat je een interessant persoon bent. Want dan zoeken wij uiteindelijk naar, naar mensen die, ja, die iets te vertellen hebben, op hun manier. En... Wat had jij te vertellen toen je erbij kwam? Of is dat veranderd, dat je dat moet hebben? Ja, dat... nee, nee, maar ja, ik was natuurlijk een heel raar mannetje Waarom? van 17. Met, met haar wat helemaal niet kon en... Met een soort uh, hazellip, die ik nog steeds heb, overigens. Maar, Kijk, maar wat je... voor haar had jij in die tijd dan? Nou, ik had haar wat naar, naar binnen krulde. In de zin dat het, het was lang. Maar ja, de mensen kunnen dit niet zien. Maar, dus ja, het Beetje Nou, Beatrix, maar dan dat ze echt drie jaar niet naar de kapper is geweest. Dat was het. Ja. En, uh, en ik was wel maar naar was de kapper geweest. Was dat de een statement? Geweest, of, uh, nee, ja, dat geen was geen idee. Dat was onzekerheid en neurderen gewoon. Maar, kom in die trainers ooit begonnen in 1990. En het is begonnen omdat Raoul Heertje een advertentie had gezegd, uh, gezet in de krant. En stond, uh, in die advertentie stond: Miskend talent gezocht. En daar heeft toen uh, een T. thema's uit Zijtaard op gereageerd. met een handgeschreven brief. Die is echt uniek. Die bestaat nog? Ja, beste meneer Heertje. Kunt u mij, ik bel ik bij mijn ouders, of ik wel nog bij mijn ouders. En um, dat miskende talent, dat gaat wel ergens over. want Dat gaat namelijk over het feit dat iedereen die bij Comedy Train zit... dat zijn dat allemaal een beetje rare mensen. En wat dat je maakt dat... ze raar. Want, waar, waarom zijn ze raar? Ik, bedoel, nou ja, het, steeuwen, ik ja. was natuurlijk ook een raar jochie. Ik zag maar was uit. je ook een raar jochie? Bedoel, je ja. zegt, ik zag er niet uit dat mijn haar zat als Matrix. En nee, maar nee, maar, maar miskende waarom? talent in de zin dat, dat wij... alle comedians zijn allemaal mensen die op de een of andere manier op de middelbare school misschien wel een keer gepest zijn of zoiets. Of geen meisje konden krijgen. Dat uiteindelijk... was in jouw geval ook zo? Ja, dat was in mijn geval ook zo. En dan uiteindelijk uh, heb je een talent en een gave om dat dan om te zetten in humor en in comedy. En dat zijn de interessante comedians. En de laatste jaren zie je heel veel mensen die heel slik op een podium staan... en de goede kleren aan hebben... En, uh... En die microfoon hartstikke goed vasthouden. En nee, mensen, hoe gaat het? Maar dat je denkt: ja, maar wat ben jij dan? Ja. Ben je een interessante jongen of wat is je probleem? Hou eens jouw wereld binnen. En dat, en dat is wat de laatste jaren het misverstand aan het worden is. Ja. Het grappen schieten is belangrijker dan dat iemand een. Uh, ja, dan, een, dan, dan dat je de onzekerheid en de imperfecties ziet. Ja, maar weet je nog wat jouw verhaal was toen je bij de Comedy 2 kwam? Ja, ik had een grap over uh, de begrafenis van prinses Diana, want die was toen overleden. Uh, ik weet nog of dat, ik had wat een grap. Wat was de grap? Ja, je moet het in het perspectief zien van, van een beginnende jonge man. Je bent aangenomen, hè? Dus dat was toch weer grap, zijn. Nee, ik, ik weet niet meer wat de grap was. Maar ik weet nog wel dat ik een grap had over uh, voetbal: dat ik in een voetbalteam zat en dat ik in een christelijk voetbalteam speelde, dus dat het altijd zeventallen moesten zijn. Nou, dat soort grap. Had. En, uh, en ik had een verhaal. En ik had waarschijnlijk de eerste gok over mijn haaslip was dat het, dat het een medische fout was, en dat het uiteindelijk een open ruggetje had moeten zijn. <lacht> nou, en dat soort gok had ik toen. En uh, daar, daar ben ik ook aangenomen. Ja. En nu neem jij dus zelf mensen aan en leg je op dat miskend talent is blijven hangen, Want het moet dus een beetje. Ja, uh, uh, yeah. wat zie je dan? Een, een nieuw iemand. Nou, Er moeten mensen zijn die, die uh, op de een of andere manier uh, uh, open gaan. En, en, uh, er, is, er is helaas onlangs een, een hele lieve collega van ons overleden, Floor. Ja. En dat was een meisje die bij ons speelde. En dat was, een, dat was een voorbeeld van een goede comedian... in de zin dat zij iemand was die ook open ging... en vanuit haar miskende talent, tussen aanhalingstekens ons haar wereld binnenliep. Want haar miskende talent was in die zin dan dat ze een spasme had. Ja. En dat moest overwinnen. Dat, daar heb je dan ook heel erg bewondering voor, toch? Dat iemand daar overheen stapt en juist het podium opzoekt... Ja. en grappen daarover maakt. Ja, en ik, en ik denk dat al onze convenience. dat het allemaal mensen... dat het in, in, in, in de essentie hele lieve mensen zijn. Die proberen de wereld een beetje uh, beter te maken... maar die totaal verbaasd zijn over... Alles wat er uh, ook straat lang, langs komt fietsen en langs komt lopen. En ja. daar grappen over maken. Ja, een enorme open blik. Maar jullie zijn natuurlijk ook, ik wil jullie, misschien niet iedereen, maar... vrij grof over anderen. Dus het is altijd vrij dubbel. Dus je komt uit een, uit een, uit een jeugd die misschien niet het meest makkelijk en populair was. Je hebt zo je eigen verhaal daarin. En vindt elkaar bij die comedy train. Zo zie ik dat dan een beetje voor me. Ja. Maar samen is het misschien niets leukers dan heel veel... Mensen weer wegzetten als, uh, nou, noem eens op wat je allemaal doet. Ja, nee, het is ook, het is ook samen tegen de wereld natuurlijk een ja. beetje. Voor de wereld, want je wil iets moois doen, maar net zo hard weer tegen. Ja, en uiteindelijk zijn, zijn, zijn de goede mensen, zijn de mensen die, die echt een open blik hebben. Dus die uiteindelijk ook toelaten wat, wat ze dan niet zo prettig vinden en daarmee om leren gaan. En, ja. Je hebt, je hebt een ontwikkeling als comedian en je hebt een ontwikkeling als mens ja. natuurlijk. En dat loopt in de meeste gevallen behoorlijk ver uiteen. Ja, maar dat kan ook vervelend zijn, toch? Ja. Dat op een gegeven moment je leven lekker op de, op, de, op de rit zit en dat die grappen niet meer komen. Ja, nee, dat, dat kan. En er zijn er in het verleden ook heel veel mensen geweest. Toen ik, toen ik speelde, daar was er ook voor die jongen die had een hele goede baan bij Aholt en die, En die dacht, ja, maar ik vind comedians zijn zo leuk. En dat was ook wel leuk, op een bepaald niveau. En die heeft op een gegeven moment gezegd... nou, ik stop met mijn werk, ik ga er helemaal voor. Nou, dat was een slechte beslissing. En uh, die is uiteindelijk gelukkig weer uh, bij zijn oude baan terechtgekomen. Uh, maar ja, dat soort keuzes kun je soms wel maken, ja. Ja. Dat je, dat je echt een heel leuk leven hebt. Dat je een leuke vrienden hebt Het gaat hartstikke goed en je woont in een leuk huis. En dan ga je s'avonds naar Toemelen om op te trainen. En dan gaat het helemaal mis. Dan ga je weer ellendig, ga je weer naar huis toe. Ja, maar sowieso, ik kom wel eens in Toemler. En het is hoe iedereen naar, naar dat podium gaat en weer afgaat. En het is natuurlijk zo, aan de ene kant. Het is wel, ik ga laat laatst laat, laat een artikel over uh, hoe dat dan zit met vrouwen en humor. En dat dan uh, de mannen zeggen: kijk, uh, kijk naar mij, ik sta hier. En die vrouwen zeggen: Ik sta hier, maar het is eigenlijk niet de bedoeling. <laughs> dus ik wilde, het is eigenlijk niet de bedoeling. <laughs> maar dat, kijk naar mij, ik sta hier met zoiets kwetsbaars namelijk één grap hoeft maar slecht te zijn in je tien minuten en je denkt toch kut toch? Ja. Daarvan denk je waarom, waarom wil je dat? Hoe, kom, hoe, hoe, ja. hoe kan dat dat je dat toch elke keer weer doet? Want je hebt ook of heb je nooit meer minder? Ja, nou het mee? is een combinatie van uh, ijdelheid natuurlijk Jij, jij, jij zit hier ook bij mij ook in een hotelkamer op zaterdag om 12 uur. Terwijl je ook denkt: ja, ik, het ook had, ook thuis, ja, ik had ook thuis kunnen zitten en het kwazonkwijt van vanmorgen kunnen voorbereiden. Dus dat is uiteindelijk toch ook een, een ding, ijdelheid. Dat je denkt: nou, ik vind het leuk om mezelf te horen praten en uh, om mezelf grakken te horen maken. Ja. Maar het is ook een soort bij mij is het een soort drang om een soort grip te krijgen op om de, om, de wereld om mij heen. En dat ik denk, ja, hoe zit het nou? En... Maar goed, dat hoef je niet op een podium te doen. Nee, maar het, dat is maar wel blijkbaar... de plek waar ik mij meest prettig voel. Ja. Ja. En waarom is dat zo? Ik denk, dat, dat, is, dat, is, dat, is, ja, dat is ook talent. Ja, dat is heel raar om hier zelf te zeggen, maar dat is ook... Zoals een voetballer een, een, een bal ja. in een doel kan schieten, denk je. Ja, maar dat doe ik ook wel eens. Maar waarom lukt mij dat dan niet? Ja, nee, die, die gozer heeft dat talent. Ja. En bij, uh, er zijn je hoort vele aan. mensen grokkiger dan ik, echt heel veel mensen grokkiger dan ik. Alleen ik kan het ook op podium. En ik kan het zo doen dat andere mensen het voelen en het snappen en erom moeten ja. lachen. En er iets mee gaan doen, nou ja, goed. Ja. ja, dat viel me vanavond ook op als je dan dus dat publiek van tevoren... Uh, toespreekt bij Comedy Live en ze mee oppept en geestig bent... en daar zit gewoon geen enkele... Ja, je ziet geen zenuwen, dat is helemaal jouw uh, plek. Ja. En is die zelfverzekerdheid, zodra je afstapt, is de helft daar al van verdwenen? Ja, ja. Absoluut. Ja. ja nee maar en ik, ik fake ook niks alleen je het je gebeurt schiet, daar gewoon ja je schiet in een soort persoon of in een soort personage of in ieder geval in een soort gevoel waarop je je veilig en je prettig voelt Alleen na afloop wil je ooit toch weten, deed ik het goed of niet ja. het goed? Of... Ja, en dat bedoel ik, dat zie je dan bij de toenmeren altijd. Dan gaan mensen daar staan en die lopen dan zo af... en die een beetje zo mokken in zichzelf. En dat je altijd denkt, oh ja, de, je staat daar van alles te oreren... en vervolgens heb je dat, die schouderklopjes nodig van ja, je was. Tuurlijk. Goed, maar het is zo dubbel. Tuurlijk. Ja. ja, dat is heel raar eraan. Ja. Maar ja, en dat maakt zo ook zo ergens op jezelf gericht, toch? Mensen moeten naar mij kijken... en daarna moeten mensen zeggen dat ik goed was... Ja, het, het kan ook uh, narcisme absoluut in de, in de hand werken. Ja. En hoe voorkom je dat? Nou, hoe, hoe je dat voorkomt is dat wij een groep zijn met uh, heel veel verschillende soorten mensen. En dat, dat iemand als Theo Maas is, is totaal nuchter en pragmatisch. En die zeggen oh ja, die gaat pas goed en die niet. En dat maakt het dan maakt toch niet uit, want die maak je toch die beter en, en dat. En Raon is iemand die bijvoorbeeld dan heel erg op het gevoel gaat zitten: van ja, wat wil je nou eigenlijk zeggen? Wat bedoel je ermee? En daar, daar hebben we er twintig van rondlopen, ja. bij wijze van spreken. Dus iedereen is ook een andere manier daarmee bezig. En het leuke van Comedy train is dat wij elkaar ook echt steunen en helpen. En als groep ook opereren. Ja. En dat is heel prettig om dat te hebben... naast dat je een solo-carrière uh, hebt. Ja. Dan gaan we zo nog even af en toe hebben je solo-carrière. We hebben nog een plaat. Ja? <laughs> um... Ik, ge, ik, ik had even iemand gebeld die jou dan kent. Toen zei ik, wat voor muziek houdt Jan Jaap van? En die zei, intelligente rap. <lacht> <lacht> en toen kwam ik uit op Kanye West. Oh, heel goed. Uit ervan? Ja, dat is wel intelligent. Runaway. Heel ik goed. Ik vond, ja, ik heb de tekst net even gelezen ook. Want je verstaat hem soms niet zo goed. Matig intelligent, maar daar hebben we het zo wel even over. <lacht> A good girl and still be addicted to them hoodwires and i just blame everything on you at least you know that's what i'm good at and i always find yeah i always find yeah i always find something wrong you've been putting up with my issues just way too long i'm so gifted at finding what i don't like the most so i think it's so time To have a toast Let's have a toast for the deuce bags Let's have a toast for the assholes Let's have a toast for the scumbags Every one of them that I know Let's have a toast for the jerk-offs That'll never take work off Baby, I got a plan Run away fast as you can Run away from it, baby crazy. Why can't she just run away? Baby, I got a plan. Run away as fast as you can. 24-7, 365. She still stays on my mind. I, I, Alright, alright, I admit it. Now pick your next move. You can leave or live with it. It could buy a crane with that motherfucker off top off. Splitting co where? back to wearing knockoffs high. Knock it off, Neiman's shop it off. Let's talk over my ties. Waitress, top it off. Lord, like folks just wanna fly in your Freddy locus. You can't blame them. They name. Never see Versace sofas. Every bag, every blouse, every bracelet comes with a price tag. Maybe face it. You should leave. Can't accept the basics. Plenty of walls in a ball and looking bugging matrix. Invisibly set, the Rolex is faceless. I'm just young with you tasteless. P Never was much of a romantic. I could never take the intimacy. And I know it did damage. Cause the look in your eyes is killing me. I guess you knew an advantage. Cause you could blame me for everything. And I don't know I'm a man. If one day West was the runaway maar is dit een beetje de intelligente rap uh, waar ik <laughs> dan aan had moeten denken? Ik vind het wel een interessante jongen, Kanye West. Absoluut. Ja, hè? Ja. Over een ja. miskend misken talent gesproken. Ja. Denk ik wel. Ja, en hij vindt dat dan ook heel erg van zichzelf. Ja, en hij moet niet dat andere mensen is... gaan onderbreken tijdens awardshows en zo. Nee, dat zou ik even uitleggen. Hij deed dat bij... Swift, Hoe heet zij? Taylor ja, Swift? Ja, country zangeres. Country zangeres kreeg een award voor de beste video... en daar was hij het niet mee eens. Ja. En toen stond hij op, zei hij, die had naar Beyoncé moeten gaan. Terwijl zij helemaal blij stond. Ze zijn Bedankt. <laughs> ja, op zich ook wel leuk als er af en toe iemand is die zoiets doet. Ja, nee. Maar wat bewonder zien... je aan hem? Nou, ik vind, vind hem en iemand als Jay-Z of zo... daar ben ik ooit naar een concert van geweest. Ja, dat vind ik wel buitengewoon, uh, buitengewoon knap. Wat die, wat die jongens doen. En uh, dat... Dus wat jij dan vanavond uh, ziet van iemand die het publiek opwarmt... en daar enorm, dat het publiek naar een soort hoogte kunt krijgen... Ja, dat doet hij dus een uur lang. Ik had ja, Jay-Z eens moeten zien. Ja. Ja. <laughs> die komt dat, volgende week. Dat kan hij echt, zal ik maar zeggen. Ja. ja. ja. En die Kanye West die heeft uh, uh, enigszins politieke invloed, schijnt zo te zijn. Is dat nog een ambitie van jou? Uh. Omdat je zoveel vindt? Huh? Ik vind zoveel. Toch nee, ja, of niet? Of vind je niet zoveel? Nou ja, uh, waren er in de politiek mensen die veel vonden, zou ik bijna zeggen. Nee, maar ik vind het systeem, uh, uh, het politieke systeem... dus de politiek in de zin van hoe machtsstructuren werken... en hoe beslissingen gaan en zo, dat vind ik buitengewoon interessant. Maar vooral als buitenstaander. Dus in de zin van, zul je ooit... Uh, uh, tot zo'n systeem behoren? Ja, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Maar leef jij met een enorme verantwoordelijkheid? Of wil je het leuk hebben? Of wat. Uh, ik vind dat. Uh, een beetje dat, op de uh, scheidslijn? Of ding, ja. Ik maak me verantwoordelijk voor dingen. En uh, ik vind dat ook dat ik dat vanuit mijn talent uh, moet doen. Oh ja? Ja, vind ik eigenlijk. Je bent wel. aan je talent verplicht om te doen wat je doet? Ik vind mensen met talent moeten verantwoordelijkheid nemen voor hun talent. En daar, daar bedoel ik mee dat... Um, kijk, ik, Hans Deel is gewoon goed. Zo'n kind is ook uit de categorie. En die moet gewoon lekker doen wat hij wil. Zo goed ben ik helemaal niet. Dus ik moet er keihard voor werken. Alleen als ik in dit geval... Uh, um, dus een programma van de grond kan krijgen... waar andere mensen ook mee in kunnen gloreren... dan ben ik daar heel blij mee dat ik dat kan doen. En niet blij in de zin van, kijk, mij is. Maar meer van, nou ja, goed, dat vind ik een verantwoordelijkheid nemen naar mijn talent. Maar is dat dan ook de reden dat je zelf producent bent geworden? Om dat meer te kunnen doen? Ja, omdat als ik zeg van luister, we gaan nu iets doen waar iedereen de vrijheid in krijgt om te doen wat hij wil. Dan vind ik ook dat ik degene moet zijn die die hekken neerzet, zodat iedereen daar ook vrij in kan bewegen. Maar dit klinkt uh, vrij doordacht en duidelijk. Is dat altijd zo bij jou? Of is dat een soort eindelijk wist je, dit is hoe ik het moet gaan doen. Ja, nou, ik ben wel een vrij duidelijk en doordacht iemand, ja. ja. Al vanaf jonge leeftijd naar, naar duidelijke doelen gegaan. Ja, en, en ik, weet, ik weet niet zo goed wanneer dat dan uh, uh, gebeurd is. Om maar ook je vervolgvragen vast antwoorden te antwoorden. Ik, ik, ik, ik... Nee, maar ik zou niet weten wanneer dat gebeurd is en ook welke manier. Maar dat is wel zo, ja. Op een gegeven moment is dat echt ontstaan. Dus ik ben, uh, ik ben ook wel jaloers op mensen die gewoon lekker uh, gewoon optreden... en dan overdag lekker niks doen. Daar uh... dan ben je wel jaloers op? Nou ja, in de zin, als je daar gelukkig voor wordt, ben ik er wel jaloers op. Alleen ik, werd er, ik word er ook niet gelukkig van. Dus ik kan wel alle series gaan kijken uh, die er gemaakt zijn overdag... en dan s'avonds lekker optreden. Maar dan heb ik toch het gevoel dat ik te weinig heb gedaan. Dus toen, toen eenmaal... Uh, toen, toen Raoul zei, ja, ik weet niet meer of ik artsiek leider wil zijn... Toen zei ik, nou, dan uh, ga ik dat doen. Tuurlijk. Ik er ook nog even bij. En, interessant. En toen zei uh, je vrouw, je slot van rekening net getrouwd... ja, moet je doen. Ja, nee, maar <laughs> die snapt dat ook wel. Gelukkig. Wat even, we het woord geklopt? Tijdens Kanye ja, West weer, konden we niet alles lieve van luister, whisky bestellen nou, Kom weer een whisky aan. Hoi, kom binnen. Dat is dan de keerzijde van een medaille. Dat je dan toch wel je twee whisky In een uur uh, moet wegachelen uh, om weer wat rustiger te worden. Ben je weer tot rust gekomen? Absoluut. Oh, jij ja, ik nee, kom maar. dames is natuurlijk. Ik vind het hartstikke leuk. Maar het is toch ook heel raar om in deze kamer met jou zo te liggen. Want we liggen ook op bed, hè? Ja, we liggen op bed. En uh, voor de mensen die laatst zijn ingehaakt. Dit was de kamer waar je sliep voordat je ging trouwen. De dag voordat ja. je ging trouwen. En Sophie heeft de schoenen uit. Ja. En de sokken uit. Is waar. En ik heb een bril. Maar goed. Ja, nou ja, goed. Het is belangrijk. <laughs> er zijn nu mensen die denken dat jij naakt... Ook het bed ligt met alleen een bril. Met alleen een bril. Allemaal ongeluk op de weg. <laughs> <nu>. <laughs> maar um, als je het allemaal zo duidelijk altijd al wist, wat ga je dan, waar ga je nu nog naartoe? Of is het niet zo duidelijk? Nou, je hebt zoveel gedaan al. Je hebt uitjaarsconferenties gedaan en nu maak je. Een, probeer je het belangrijkste comedyprogramma van de Nederlandse televisie te maken. Dat doe je nu. Dat toch? Ja, dat moet het is het nu zaterdagavond, dus er, er komt een maandag overheen. En dan komen er reacties en dan gaan mensen op reageren. En dan gaan acteurs onzeker van raken. En dan gaan schrijvers van denken, oh dan moeten we dat doen. Of dan moeten we juist dat doen. En, dan ga je voor waken dat iedereen in ja, een Ja, daar moet je juist uh, nu voor schiet. gaan waken. Want we, uiteindelijk is het heel simpel. Je bedenkt iets waarvan je met alles denkt... ja dit is echt heel leuk, dit moeten we gaan doen. En dit programma is er voor om dat soort ideeën op een soort, ja, één op één mogelijke manier gewoon ook de buis te krijgen. En er komen nu honderdduizend invloeden, alleen dat zijn allemaal mensen die zich niet verantwoordelijk maken voor het programma. Nee, die schuilen, die roepen van de zijlijn. Ja. En, um, nou, ik, uh, maar dan ga jij dus damage control doen maandag. Nou ja, ik, ik weet niet of dat helemaal nodig is. Nee, maar stel... Dan... Maar stel dat, dan, uh, wo, wo, dan is dat iets waar je mee bezig moet zijn. Dat je moet zorgen, jongens, we zijn met iets bezig wat heel gezonder is... en we gaan door op die weg. Ja. Maar goed, het kan natuurlijk ook zijn dat de kritiek bij jou komt. En hoe... Of kan het helemaal niet. je <laughs> maar aan te kijken. Nou, dat zal toch niet. <laughs> ja. ja uh, nee, maar nee. dat zou kunnen. Want nu... en, en hoe ga jij daar dan mee om? Jij gaat gewoon door met hoe je het nu doet... Ik weet ook waar ik mee bezig ben ja. en ik weet, ik weet wat er de afgelopen drie dagen is gebeurd. Uh, en uh, hoe bijzonder hoe dat was en hoe ongelooflijk ingewikkeld dat is. Dus ja, laat mij alsjeblieft dat gewoon uh, uitvogelen. Dat komt wel goed. Ja. En wat loopt er nog meer? Behalve Comedy Live? Ik hoop dat we de Daily Show door kunnen laten gaan. En daar is goede op hoop Comedy Central? Op. Nederland 3. Het liefst voor Comedy Central. Nederland 3 wil het niet. En, uh, Waarom willen ze het niet? Geen idee. Oeh. Dan moet je hier volgende week met de netmanager van Nederland 3 gaan liggen. Maar uh, <lacht> <lacht> <lacht> het liefst zou ik het Comedy Central natuurlijk blijven doen. Maar goed, uh, er zijn andere mogelijkheden. Maar dat zou ik heel leuk vinden om te blijven doen. En voor de rest uh, lijkt me dat druk genoeg. Met je artistiek leiderschap erbij. Ja. ja, we redden ons wel. Ja, Wat is het nieuwste talent bij de Comedy Train? Uh, nou ja, als je nu gaat kijken, dan... Uh, nou, er zijn wel heel veel mensen eigenlijk. Henry is in theater nu ook bezig. En Willio, Stefan, Kopp. Uh, en dat zijn allemaal hele grote uh, talenten. Alleen in Toemelen zijn er nu een aantal jonge jongens... Patrick Laurij, uh, Marijn Scholten. Het ja, zegt u allemaal niks, maar ik noem ze maar gewoon. Ja, ik heb ze laat, vorige week Thomas gezien. was Gast. Ja, het zijn allemaal ja. hele leuke, interessante jongens. Ja, En het zijn dus bijna allemaal jongens. Ja. En, we hebben nog drie minuten, dus laten we het dan toch nog even bespreken. Hoe denk jij dat dat kon? Door wat ik net zei? Doordat die vrouw nou, Ik toch moet minder... je heel eerlijk zeggen dat ik de beschrijving die jij gaf... wel heel erg goed vond eigenlijk... Ja, uh, ik weet niet waar die vandaan komt. Nee, het komt uit EOS. Dat is een wetenschappelijk uh, tijdschrift. Volgens mij is het Belgisch. En daar stond dus inderdaad een ding in: van, hoe zit het nou met vrouwen en humor? Hebben vrouwen minder humor? Maar als je dan. Dus, uh, weet onderzoek even horen. Dat is bijvoorbeeld allerlei geestige cartoons. Uh, 24 plaatjes, wat vind jij grappig? En dat ranken mannen en vrouwen exact hetzelfde. Of bedenken leuk onderschrift onder een, onder een uh, foto. Even, even leuk. Dus het zit hem echt in het durven vertellen van grappen. Of het podium dus ja. nemen. Waarin dat verschil zit. En vrouwen lachen dus veel vaker om zichzelf dan mannen. En hebben dus wel zelfspot onderling. Maar ja, dat, ja. Dus dat zijn allemaal. Uh... Nee, En ook een podium gaan staan is toch uh, voor vrouwen dan weer net iets anders dan mannen ook. Ja. En, en, en als er een vrouw, waar en... dan ook, op een podium gaat staan, gaat het publiek toch. Mannen gaan denken, oh. Uh... Ja, Floor had een heel leuk stuk over. Mannen gaan denken, zou ik het ook haar kunnen? En vrouwen gaan denken, zou mijn vrienden het ook haar kunnen? Nou, dan is er al meteen een soort spanning waardoor je bijna als vrouw met 1-0 achterstaat. Ja. Terwijl, bij mannen, en uh, uh, misschien bij mij ook zeker wel... Die komt ook, en daarvan denkt iedereen: Nou, ik hoop maar dat hij wel grappig is. Want ja, voor de rest is het een beetje een miskend talent wat hier <lacht> op een podium komt staan. Dus ja, dat is dan, dat is dan een veel andere insteek. Ja. ja. Ja. Maar goed, aan de andere kant, de mensen van vanavond, om ook vanavond terug te komen: Lies Vissendijk, Jennifer Hofman, Martine Sandy voor de Kirsten Wilde. Daar kan ik zo hard om lachen. Maar dat zijn dan in dit geval actrices. Ja, En dan is het misschien weer wat eenvoudiger, want dan speel je een rol... en dan ben je jezelf niet. Ja. Vrouwen die zichzelf zijn, geestig zijn, dat is een ingewikkelde verhaal. Ja, maar goed, ze zijn zoeken. er wel, hè. Ze, ja. maar, niet heel veel, maar ze zijn er zeker. Nee. Dat was het alweer, Jan-Jaap. Dus gooi lacht. je whisky even achterover. Nee, ik, ik kan uh, lekker onder de wol hè. He? Ik at ja, hem. En... je whisky. En morgen Vroeg... Pasen bij Morgen paas ontbijt, vrolijk paas. Ga je eieren zoeken? Nee, dat niet. Ik heb geen tuin, dus ja, dan valt er ook weinig te zoeken. Ja, moet je creatief zijn, toch? Ja, daarom. Nee, ik ga naar mijn schoonmoeder morgen. Ah, zo doe ik dan. Ontzettend veel plezier. En naar Ajax of niet? Nou, ja, mijn vrienden belden mij om te vragen, gaan we morgen? Maar het is tegen Excelsior, dus dat geloof ik wel. Oké, okay. spannend, hè? Ja. hè. <laughs> Volgende week zit hier Job Cohen. Oh. <laughs> Job Kohen met Patrick en jij hebt volgende week Henny Huisman. Nee, uh, Mark Tuitert. Mark Tuijtert, Instagram Live, op Nederland 1. Gaat dat zien. En natuurlijk buiten niet gemist en in de herhaling. Dankjewel Jan-Jaap dat je hier even kwam uh, uitdijgen. Ja. <middels>